Kees Groot met het NOS-journaal. In een buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut... zijn bij een dubbele zelfmoordaanslag minstens twee doden gevallen. De wijk waar de aanslag is gepleegd geldt als een bolwerk van Hezbollah. Volgens correspondent Sander van Hoorn zijn de daders... waarschijnlijk mensen die tegen Hezbollah zijn... en tegen wat ze doen in Syrië. Hezbollah vecht mee met de regering van Assad.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 Directeuren van een ICT-bedrijf zouden een ambtenaar hebben omgekocht en de Zwitserse overheid voor miljoenen hebben opgelicht met valse facturen. Een jaar geleden kwam Imtech in opspraak door fraude bij projecten in Polen en Duitsland. Er komt geen importverbod op foie gras, de lever van een gans of eend. Wakker dier had daarvoor gepleit. Volgens de organisatie veroorzaakte methode waarop de dieren onder dwang worden vetgemest vaak pijn en angst.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 Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat file tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knopend Gouwe 6 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A15 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie.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 No, Shame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 actions. Give it all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 Le sujet est we C'est une